Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Waarschijnlijk wordt morgen pas bekend hoeveel vluchtelingen in de vrachtwagen zaten. die vanochtend in Oostenrijk werd gevonden. De politie heeft de wagen naar een grote koelhal gebracht. omdat de lichamen al aan het ontbinden waren. Voorlopig zegt de politie dat het om 20 tot 50 lichamen gaat. Het lijkt erop dat de vrachtwagen, die een Hongaars kenteken heeft, gisteren in de buurt van Budapest was. Waarschijnlijk waren de vluchtelingen al dood toen de vrachtwagen Oostenrijk binnenreed. De chauffeur is spoorloos. De politie vermoedt dat hij en de mogelijke andere daders Oostenrijk al verlaten hebben. Internetgigant Google zegt dat er niks klopt van de beschuldiging van de Europese Commissie over het bedrijf. De Commissie zegt dat de zoekmachine zijn dominante marktpositie misbruikt om eerst de eigen betaalde advertenties te tonen en daarna pas die van andere partijen. Volgens de Commissie is dat oneerlijke concurrentie. Maar Google zegt dat die beschuldiging onvoldoende is onderbouwd. Het bedrijf wil naar eigen zeggen de keuze voor consumenten juist vergroten. In Turkije is commotie ontstaan over de renovatie van een oud kasteel... dat nu volgens veel mensen op tekenfilmfiguur Spongebob lijkt. Het 2000 jaar oude kasteel staat in Chile aan de Zwarte Zeekust. Het is sinds de renovatie strak vierkant... en heeft ramen waarin je een gezicht kunt zien. Op sociale media worden er veel grappen over gemaakt. Historisch kasteel omgebouwd tot Lego-standbeeld van Spongebob, schrijft iemand. De Turkse autoriteiten laten onderzoeken of er bij de renovatie... is afgeweken van het oorspronkelijke ontwerp. Ajax heeft zich geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. In Tsjechië bleef het tegen Jablonec 0-0. Omdat Ajax de thuiswedstrijd met 1-0 had gewonnen, was dat voldoende. De Tsjechen kregen wel een strafschop, maar die ging tegen de paal. En in de 59e minuut moest Ajaxit Bazour het veld uit na twee keer geel. Er speelt vanavond nog een Nederlandse club om een plek in de Europa League. AZ speelt thuis tegen Astra uit Roemenië. Die wedstrijd is net begonnen. Het weer. Vanavond wordt het vanuit het westen langzaam droog. Morgen, periode met zon, maar lokaal ook nog een bui. En het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zandvoort. Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Alternative FM. En dan moet ik natuurlijk wel de boel klaar hebben staan. En dat had ik dus niet. Dus uh, gaan we even kijken. Is dit hem? Is dit hem? Ja, het is hem. Hey, welkom bij deze Alternative FM. Met, uh, ik heb het gevoel alsof ik op een paal zit. Uh, dat heeft alles te maken met de actie uh, vandaag uh, begonnen. Uh, ergens uh, voor een uh, Stra zandvoort strandpaviljoen zijn ze bezig met een uh, paal zit actie. Dat allemaal tegen de voorgenomen plannen om wat uh, windmolens in onze achtertuin neer te zetten. Nou ja, achtertuin uh, gewoon in het water waar wij dagelijks op kijken. En dan wel binnen een bepaald... Uh, kilometer afstand, dat je ze gewoon ook gewoon echt kunt zien. En dat uh, is uh, onder andere de actie die dus op dit moment aan de gang is. Uh, je denkt, nou het is een brave opening, zit ook op een stoel. Alaska heb je kunnen horen met uh, The Prophet, uh, dat is uh, van Prospero, dat, dat uh, album, het tweede album wat ze hebben uitgebracht. En bovendien zijn zij dit komend weekend te zien en te beluisteren. Bij het uh, Once Upon a Time festival in Rotterdam. Is uh, mede georganiseerd door uh, de jongens van de Cosmic Carnival. Die hebben dat uh, min of meer een beetje in de stijgers uh, gezet. En Alaska is daarin uh, en ook te zien en te beluisteren. Tijdens dat festival. En tijdens dat festival zal ook de Cosmic Carnival haar uh, album gaan uh, lanceren. Terwijl ik een probeert niesbuik probeer te, on te onderdrukken. Ik zit een beetje hier mijn neus te peuteren. Dus als je ziet op de webcam, wat is die Jaap Koper aan het doen? Nou, dan heeft dat daarmee te maken. Um, maar ik wou daarbij zeggen dat uh, zij, uh, dus uh, de, uh, de, de Cosmo Carnaval... daar een aantal bands omheen heeft uitgenodigd. En één ervan is deze uh, Volendamse groep. Uh, bovendien speelt uh, Alaska nog eind dit jaar in december nog in. De grote zaal van Paradiso, oh ja, het is een mijlpaal voor de heren. Twee keer hebben ze in de kleine zaal gestaan, dat was alle twee keer voor de albumpresentatie. De eerste was Actors and Liars. En uh, dit jaar nog werd uh, dit uh, album Prospero ook daar uh, gepresenteerd. Uiteindelijk uh, nadat ze dat ook in, uh, in hun eigen Volendam hebben gedaan. Want dat moet je er natuurlijk wel even bij zeggen. Uh, gaan ze dat uh, dus op 13 december nog een keer uh, doen. Ik ben er, Gelukkig heb ik een kaartje gekocht. Dus ik uh, wil daar toch die grote zaal Dat wil ik voelen. Ik wil die muziek uh, gewoon echt uh, meemaken. Dat is uh, de reden waarom. Nou, we hebben heel veel uh, muziek uh, vanavond. Stevig werk, zei ik al. Dus het brave begin. Hij was wel een beetje stevig. Uh, mensen hebben dus ook kunnen horen van... Hé, hey, uh, dat is uh, toch een beetje ook neo moderne. Nou, dat zit er ook een beetje in, moet ik erbij zeggen. Deze band die nu klaar staat. Daar moet ik er wel bij zeggen dat die band niet meer bestaat. We uh, moeten er wel uh, erbij zeggen dat uh, Shane Hagers met een andere band. waarvan ik de naam nu even niet meer uh, weet. Uh, hier geweest is. Uh, dat was uh, de, de, de periode dat we hier met z'n drieën nog zaten. Meneer Hoekstra, Marcus van Dam en ik. Beiden zijn er niet. Uh, Eén is permanent weg, en de, de ander is uh, tijdelijk weg met de vakantie. Uh, maar goed, die Shane Hagens uh, die was uh, nogal bezig geweest. En hij heeft ook uh, toen, uh, wat later, nog een uh, band geformeerd. Maar ook dat is al helaas ter ziele. En dan heb ik het over deze band Pointless Arrow. Het is niet dat, uh, dat quizprogramma wat uh, Lucien... Het uh, uh, is ook alweer? Werner? Uh, ik ben een beetje de voornaam van die dame kwijt. Maar goed, uh, Lucille Werner inderdaad. Die, uh, want dat was nog lang voordat dat programma eigenlijk uh, uh, toegang vond bij de NPO. En als ik uh, Sander Dekker mag geloven, mag er ook helemaal geen amusement meer. Dus moeten we met onze zure gezichten gewoon naar de NPO. Is dat nou uh, wat we willen? Moet denken aan Erik Souwers gisteravond. Voel ik wel leuk. Wat hij zei over. Ik zit naar dat programma te kijken. Over een tent opbouwen. Over een. Uh, hoe moet ik een tuin doen? Ik zit eigenlijk alleen maar naar een stel cirkels te kijken. Dus, de Sander Dekker, als je dus gewoon hoort. Er mag het wel een klein beetje gelachen worden op die, poly, uh, die publieke omroep hoor. En ook hier, want wij zijn een, een publieke omroep in het klein. gooien we er nog eens even een lekkere, stevige gitaar even de tegenaan van een band. Waarvan ik jammer vind dat hij dus niet meer bestaat. Ik heb het over Pointless Zero. Aan de ene kant uh, zit ik uh, behoorlijk op uh, Facebook pagina bezig om uh, de boel bij te werken. Omdat er altijd nog wel uh, iemand is. die zegt: Is er nog radio vanavond? Ja, wat denk je? Het is uh, tussen 8 en 10 en uh, er is gewoon uh, uitzending. Alleen ja, het is muziek uit de toverdozen, uh, vrienden. Dus. Volgende week, als het goed is, dan uh, hebben we weer uh, live muziek. En dan is Marcus ook weer terug. Mag je gelijk in de bak? Want dan uh, zijn de heren Fransen en Van Piekeren. samen met uh, Lars Hurks en Hans Boosman uh, te gast. Tenminste, ik, laat, uh, ik, ik hoop dat ze komen. Want ik ga er wel vanuit dat, uh, dat dat het uh, geval is. En uh, dan uh, zullen we hier uh, wat uh, semi-akoestisch werk uh, gaan horen. In wat donkere stem uh, die Jan van Piekeren kenmerkt. Um, ik weet niet of we dat uh, vanavond nog uh, gaan redden, maar het is wel de bedoeling dat we, um, dat we volgende week sowieso wel wat, uh, wat, wat, wat gaan doen. Dus uh, dat sowieso. Maar we hebben natuurlijk uh, ook uh, stevige muziek van twee bestaande bands die we net hebben gedraaid en die er niet meer zijn. Dat zijn uh, bijvoorbeeld Pointless Arrow. Nou weet iedereen, hé, hey, dat is een beetje dat... Uh, dat uh, programma wat, uh, waar het werd? Nee, dat is uh, helaas niet zo. Want uh, de heren uh, en de ene dame... die Pointless Arrow uh, had... en uh, vormde... Uh, hadden die naam al... veel eerder bedacht dan Lucille Werner... en Owe Schumacher die dat uh, programma dus nu doen. En daarachter hoorde je dus uh, nog altijd... het, uh, het hele leuke Ravolva... Uh, ze uh, waren met z'n drieën... Maar ze speelden eigenlijk met alsof ze met zessen waren. Dat, uh, dat was een beetje de, de, de muziek van Ravolva. Ze hebben ook meegedaan aan de Roep Agda Award. Ik geloof in dat jaar dat, uh, ja, uh, dat, dat Suus uh, de Grote met een van de bands uh, die zij had uh, meedeed. En dat, ja, dat was, wel, uh, was wel leuk. Uh, dat was John Doe's Revenge. Die won uiteindelijk. En in die, uh, in die hoedanigheid en in die ronde heeft uh, Ravolva ook uh, meegedaan. Uh, als ik het toch over So Night heb... Dan, uh, dan heb ik toch, uh, toch ook een heel leuk nummer van haar uh, klaarstaan. Zullen we dat dan maar even gaan draaien? Ja, ach, Waarom ook niet? Ze is hier ook uh, meerdere malen geweest. Toen nog uh, in haar eentje, maar tegenwoordig heeft ze een hele band om erheen uh, staan. En het gaat zo verschrikkelijk crescendo met het album De Mosaic. Want daar uh, hebben we het over. Ze is uh, inmiddels al ja, een vaste bespeler eigenlijk uh, op de playlisten van 3FM. Maar hier komt hij nog een keer, want ja, het blijft een, natuurlijk een hele leuke single, The Whale. Wel jammer dat hij weer weggaat hoor. Onze vriend uh, Martijn Luijten. Ja, dat... Hey, uh, oh, uh, Marcel hè. Ja, uh, zo, zo af en toe is hij uh, de vliegende keeper hier uh, bij, uh, bij uh, ons programma van, uh, van 8 tot 10. En dat nu zeker, omdat er uh, nog even een klein oogje in het zeil uh, wordt gehouden. Omdat uh, vriend Marcus van Dam eventjes uh, de kuierlatten heeft genomen richting uh, Spanje. Moet ook kunnen, denk ik. We hebben weer even twee achter elkaar gedraaid. My Baby en The Whale. My Baby met Seeing Red en The Whale van Sue The Night. En wat hebben Suus de Groot en Kato van Dijk gemeen? Nou, ze hebben ook in een band gespeeld. En dat was Cirque Valentin. Dat was de band waar Valentin ja min of meer de dienst uit maakt. Nou ja, de band is rondom hem opgebouwd. En in het prille begin zaten uh, zowel uh, Suus als Kato in uh, de, ja, min of meer de, de achtergrond uh, of de backing vocals. En uh, dat was een hele show, moet ik erbij zeggen. Maar inmiddels uh, heeft uh, Valentijn uh, Bannier uh, de boel omgegooid. En dat komt natuurlijk omdat uh, zowel de carrière van uh, Suus de Grote Vlucht genomen heeft, maar ook die van uh, Kato van Dijk. Uh, want My Baby toert uh, de hele wereld uh, zo wat over. En uh, ze hebben afgelopen weekend trouwens nog hier in de buurt gespeeld. Op uh, Woodstock van uh, Steef en uh, Björn. Daar hebben ze nog uh, een paar uh, nummers laten horen. Om alvorens weer heel snel in de auto te stappen en weer uh, weg te gaan. En ik heb iets met Kato van Dijk. Ik had ooit uh, een, een kaartenruil. Dat ging over de ruil die ik had met uh, een EP, een bijeenkomst presentatie moet ik eigenlijk zeggen... van uh, Marnix Dorresteins X. En uh, zij kon niet op de ene dag... en ik kon niet... nou ja, ik kon wel op die uh, andere dag ook. Maar we hebben toen kaartjes geruild... en toen kon ze met haar zus toe. Wel zo leuk. En misschien ook wel fideel van mij. Toch? Uh, daarvoor dus... Uh, uh, zoals gezegd... Uh, Sooner the Night met The uh, Whale. Uh, dat is uh, de opvolger van Top of Mind. En uh, ze hebben er uh, geloof ik nu nog één uitgebracht... Uh, dus uh, Fool's Gold, geloof ik, heet dat uh, nummer. En dat is uh, de derde uh, single van uh, Moziek. Uh, wat uh, eerder, wat zeg ik, aan het eind van het afgelopen jaar is uh, verschenen. Uh, die presentatie die werd gehouden in Het Patronaat. En een van de bandleden speelt zo af en toe. Dat is Matthijs Barnhorn. Die speelt af en toe nog wat eens mee met de Cosmic Carnival. Wat je hem? Het is uh, echt uh, Nederland muziekland uh, of zijn smals moet ik erbij zeggen. Maar goed, um, je kreeg net al een uh, flinke duim van uh, de mannen van Sam Mysterio. Ja jongens, hij komt eraan. Dit is hem, Deliverance, van dat, uh, dat album wat ze hebben, uh, of tenminste, een EP hebben gemaakt. Reignite. En daarvan is dit natuurlijk het openingsnummer. En zoals gezegd, het heet Deliverance.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 De Fudge was dat. Met Movistar. Uh, de Fudge bestaat niet meer. Ook een band die helaas te ziel is gegaan. Uh, zij stonden in dezelfde finale. In dezelfde Grote Prijs van Nederland finale in 2010. Uh, de Fudge. Uh, dat uh, deden ze onder andere met uh, Zorita. Uh, dat uh, was ook een band. En niet te vergeten Alaska en Ethereal. En Ethereal. Die komen ook nog. Dus wat dat er gaat, gaan we dus uh, wel eventjes uh, los vanavond. Dat zijn van die momenten dat je dan uh, ook een beetje... het, uh, het uh, ja, wat, wat, wat uh, grovere uh, uh, kan over het voetlicht uh, kan laten komen. Um, nou ja, als we dat al toch een uh, hier uit de buurt hebben... ik vind dat, uh, vind dat je dan ook uh, alles uh, moet, moet uh, doen om ze te draaien. Over... Ik bedoel of Steel... The promised land, the promised land I'm stupefied Your words have made me deaf and blind I'm narcotist, no my trumpet high En Southbound komt ook op 17 september. Ik kijk even naar buiten en ik uh, zit te kijken van zit er nou een, een beetje vieze lucht of uh, lijkt het nou maar zo. Ik ben wel op het fietsje gekomen, maar ik, uh, ik ga ervan uit dat het een beetje droog uh, blijft uh, vanavond. Want ja, uh, we hebben natuurlijk uh, een paal zitten. Daar zullen uh, anderen nog wel uh, uitgebreid aandacht aan besteden. Dat uh, doen wij... Uh, wij laten dat even aan ons uh, voorbij gaan. Omdat we de muziek even een tikje belangrijker vinden dan uh, de paalzitactie. Hoewel we dat wel een paar keer dus uh, noemen. Um, misschien dat uh, straks collega um, Charlotte Duif daar nog iets uh, aan doet. Uh, tussen 10 en 12 uh, in het uh, programma tussen App en Vloed. Dan weet je dat ook alvast uh, weer... Oh jee, in ieder geval het uh, gruis van de zee. Ik weet niet wie, uh, wie er uh, op het uh, strand uh, staat. Ik, ik schat zo in dat het uh, Dolly de is die, uh, die daar staat. Uh, maar ik uh, gun er even wat, uh, wat rust. Dus uh, wat er gaat, uh, gaat het helemaal uh, goed komen. Um, Haarlemse band uh, nu, uh, vrienden. Want uh, ook Haarlem is uh, vertegenwoordigd. Nou ja, ze waren net al vertegenwoordigd. Want Field of Steel, die komen ook uit de Haarlem. En uh, Field of Steel zelfs al een zonvoets inbreng. Ja, die, uh, geloof het of niet... Maar Denny van der die komt uit de, deze plaats. Dus dan mag je ook wel uh, iets daarvoor uh, doen. Als je van Zandvoort uh, zijnde. Hebben we ook gedaan. Uh, de Haarlemse band. In de Haarlemse tak is uh, Joost Dobben, Ben Stuiverberg en Kostdoort. Ik heb het over twee. En make it happen. to make it glow Stilettos on from the game dat staat er in mijn playlist alleen, god mag me welke groep het is ik heb het gewoon even vergeten op te schrijven nou, dat uh, is uh, wel heel erg uh, slecht Jaap Koper dat ik je beter uh, allemaal voor kunnen bereiden tot aan het nieuws van 9 uur Halfway Station en Sister Don't You Cry